Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders zeggen weer dat ze goed kunnen rondkomen. Vorig jaar was het 46 procent, nu 56 procent. Blijkt uit onderzoek dat Ipsos voor de NOS deed in aanloop, aan aanloop naar Prinsjesdag. Toch zegt een ruime meerderheid van 62 procent... in zijn directe omgeving niets te merken van het economisch herstel. 36 procent merkt het een beetje. Het kabinet krijgt van de Nederlanders een onvoldoende, een 5,3. Dat was vorig jaar een 5,4. Uit het Ipsos-onderzoek komt verder naar voren dat bijna drie op de tien Nederlanders vinden dat het kabinet de grenzen moet sluiten voor elke vorm van immigratie. Ook voor arbeidsmigranten uit andere EU-landen. De helft vindt dat de grenzen niet dicht moeten en noemt het een goed idee om vluchtelingen evenredig over de EU-landen te verdelen. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken reist naar Egypte om zich te laten informeren over het incident met de Mexicaanse toeristen. Zondag werd een groep Mexicaanse toeristen in de woestijn beschoten door het Egyptische leger. Zeker twee Mexicanen kwamen om het leven, zes raakten gewond. Wat er met die zes is gebeurd is nog niet duidelijk. Mexico eist een diepgaand onderzoek naar het incident, zei de minister voor haar vertrek. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 400 mensen overleden aan de mazelen. Zo'n 23.000 mensen zijn besmet, vooral kinderen. In februari waren de eerste gevallen in het zuiden van Congo. De autoriteiten hebben pas deze maand erkend dat er sprake is van een mazelenepidemie. Artsen zonder grenzen heeft meer dan 300.000 kinderen ingeënt tegen de mazelen, maar de inentingsactie duurt lang en verloopt moeizaam. Het weer, de wind trekt verder aan. Langs de kust zijn zware windstoten mogelijk. Er vallen buien en hier en daar kan ook wat onweer voorkomen. Het wordt een graad of 17. In de loop van de middag en avond neemt de wind geleidelijk af. Dit was het NOS -journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Er staan nog 28 files. Goed voor 100 kilometer. De files in de randstad met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Kropend Hoevenlaken 8 kilometer. A7 Hoorn richting Zandam. Tussen de Aflit en Avenhoorn en Weidewormen 12. Op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Rewik en Woerden 10 kilometer na een ongeluk. Bij Woerden is de linkerijst ook dicht. Op de Rijbaan richting Den Haag de A12. Lange file nog van tussen Woerden en Kropend Gouwe. 14 kilometer. Dat komt er een ongeluk... op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekijk... aan de IJssel. 4 kilometer. De linkerrijshoek is daar dicht. Op de A13 richting Den Haag. 5 kilometer bij Delft-Zuid. A27 Almere in de richting Utrecht. Daar staat 13 kilometer... tussen Knoop het Eemnes en Utrecht-Noord. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust... als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Zee, Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Albert-Jan, wat gaan we doen? Uh, ja, de, uh, luisteraars. Het tweede uur inmiddels live uh, uh, vanuit de Tolweg 10a... de studio van ZFM Zandvoort op zondag... Deze week dus niet met Rob Harms... want die zit gezellig met zijn maatjes vakantie te vieren... en terecht vakantie te vieren in Turkije. Maar wij, doen, wij hebben het ook wel naar de zin, hè, Willem? Ja, hartstikke gezellig. En het, ja, uh, ja, bitterballen vrij, helaas, Dat alleen jammer. Zelfs luisteraars uit Texas heb ik inmiddels begrepen. Die hebben zojuist uh, twee kopjes koffie voor ons neergezet. Oh, two cups of coffee. Two cups Please. of coffee, ja. <laughs> en ik zou bijna zeggen, Texas, we got a problem. Texas, we got a problem. We got no coffee. <laughs> Goed, welkom, listener. Eh, uh, goed, uh, wat gaan we doen tweede uur? Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Ook dit uur gaan we weer live schakelen met onze collega David Habich, want die is voor ons aanwezig tijdens de vierde en beslissende dag van het KLM Open... verspeeld op de Canemar Golf Country Club. En uh, luisteraars, het is een en al spanning aan de top. U hoort daarover uh, meer in de tweede uur. Uh, vandaag wordt er trouwens ook nog gefietst. De laatste dag van de Vuelta. Maar helaas, de, de droom van Dumoulin is over. Daarover later ook meer. Uiteraard volgen we voor u ook de Eredivisie Voetbal. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw lokale omroep. ZFM. Oh, en die heeft zo'n oh, hele boom in de aanbieding. Tony M. met uh, Baby, do you want a bump? Ik ben zo jaloos op de kapsel van die man, hè? <laughs> die ja, man Hij, die hij heeft... is er nog steeds, hè? Of niet? Is nee. hij overleden? Volgens mij is hij overleden. overleden. Ja. ja. Klopt. Goed, uh, zou je denken dat er vandaag alleen maar gegolft wordt? Uh, uh, niets is minder waar. Naast het voetbal hebben we natuurlijk ook nog de Fuelta, de Ronde van Spanje. Waar gisteren toch ja, een droom in duigen viel. En dan wel voor de Nederlander van Dumoulin. Tom Dumoulin wordt niet de winnaar van de Vuelta de España. Dat is de keiharde realiteit... na de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje. De giants alpecin renner kon de afgelopen drie weken telkens mee met de klimmers... maar moest zaterdag in de laatste bergrit heel diep buigen. De Maastrichtenaar verloor de rode trui aan Fabio Aru... en om de nachtmerrie compleet te maken... kukkelde hij ook nog eens van het podium. Dumoulin gaat de Vuelta vandaag als er geen gekke dingen gebeuren... in de vlakke slotrit als zesde eindigen... Dumoulin toonde afgelopen vrijdag zijn spierballen door in de slotfase van de etappe weg te rijden bij Aru en zijn voorsprong in het klassement te verdubbelen tot zes seconden. Zaterdag was de 24-jarige tijdschriftspecialist echter niet opgewassen tegen de Italiaan en dienstploeg Astana. De Kazakse formatie opende op de derde van de in totaal vier calls. De debatten met een verme tempoversnelling. Dumoulin raakte geïsoleerd te zitten en was vervolgens niet meer bij machten om Aru te volgen, toen hij hoogst persoonlijk in de aanval ging. Terwijl Dumoulin in zijn eentje het uh, gat moest zien te dichten... kon zijn Italiaanse concurrent rekenen op de steun van vier ploegmakkers. De Nederlander ging pijnlijk ten onder in een ongelijke strijd... en verloor bijna vier minuten op ARU. De Spanjaard Ruben Plaza schreef de etappe na een monstervlucht op zijn naam. De lampre Media renner reed 120 kilometer alleen in de aanval... en kwam solo over de finish. Maar goed, zesde in de ronde van, van Spanje voor Dumoulin. Ik vind het knap. Only two will. honey when you're not around I've been spending my time in the whole town I sure miss you honey now you're not around now you're not around this old Town van Phil Linnet. zoals bekend. Phil Linnet was de bassist van Tin Lizzy. En uh, helaas, hij is ook niet meer. Al die grote jongens gaan allemaal. Maar wat blijft, is de muziek. Goed, luisteraars. Uh, en, kijkers. en kijkers. Die moeten we niet vergeten, hè, want we hebben ook kijkers. Hè? We hebben een heleboel kijkers in. Zwaaien, zwaaien. Zwaaien. Ja, helemaal goed. Ja. Uh, tussenstand. Het is ongemeen spannend... Uh, op de Kennemar Golf Crunchy Club. En uh, de spanning stijgt... naarmate de, hol de minder holes te verspelen zijn... Allereerst, u hoorde het in het eerste uur van onze collega David Habig. Joost Luiten is inmiddels gefinished. En staat voorlopig op een gedeelde 22e plaats. Met een totaalscore van min 11. Vermeld ons waardig ook nog even de score van Tom Watson uit Amerika. De, de speler die bezig is met zijn afscheidstournee. En toch voor deze ene keer uh, meedoet aan de Kahnemar, op de Kenema Golf Country Club, het KLM Open. Tom Watson staat op een uh, verdienstelijke 47e plaats gedeeld. Met een totaalscore van min 7. Gaan we nu, en David gaf het al aan... de verrassing eigenlijk van het toernooi zoals het op dit moment zich ontwikkelt... is de Belg, en inmiddels half Nederlander... want de, de Nederlanders die Luiten vanmorgen tijdens zijn ronde volgden... zijn nu allemaal massaal naar de flight gegaan met Thomas Pieters. Die speelt samen met Paul Laurie. Hij is momenteel aangekomen op de twaalfde hole... met een totaalscore van min 18. Maar op de voet gevolgd door een viertal spelers te weten... Uh, dan gaat mijn lichtje uit. Dat is altijd zo met zo'n ding. Uh, Zanotti, de Italiaan. Fabio Zanotti met min 17. Maar die is inmiddels gefinished, dus die kan die score niet meer verbeteren. Wie het nog wel kan, is uh, Eduardo de la Riva, de Spanjaard. Hij staat momenteel op hol 16, ook met een score van min 17. Ook geteeld tweede Lee letterlijk uit Engeland, min 17 op de elfde hol. En uh, dan gaan we de gedeelde naar de vijfde plek. Eddie Peppernell, Engeland, min 16. Nogmaals, het zou het mooiste zijn, en iedere toernooidirecteur die hoopt dat, dat er twee spelers na deze laatste dag met een gelijke score eindigen. Zodat we ons kunnen op, gaan opmaken op een zogenaamde play-off. En die zal verspeeld worden op de achttiende hole. En als ze de eerste, als die dan gelijk spelen, dan gaan ze weer terug naar de team van de achttiende. Net zolang totdat er één winnaar wordt. U had het twee jaar geleden ook meegemaakt met Joost Luiten en Angel Jiménez uit Spanje. Toen was het ook een play-off. Dus laten we hopen dat het een play-off wordt. Maar natuurlijk niet voor Thomas Pieters... want die staat momenteel op hal 12 met min 18... en is de leider in het KLM Open 2015.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 Ja, ah, iets over half vier. Hoogste tijd voor de evenementenagenda. En terwijl onze jazzliefhebbers momenteel genieten... in de gebouwde krocht van het prachtige spel van Scott Hamilton... Uh, kunt u, dat een, kunt u de, agenda, de jazzagenda van Jazz in Zandvoort... opvragen via www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl En natuurlijk, ja, het kan u niet zijn ontgaan. Vandaag de ontknoping tijdens het KLM open. Ook wij hier van CFM houden u daarop van op de hoogte... Verder bent u nog tot vier uur, dat is nog een half uurtje... van harte welkom tijdens de jutterskofferbakmarkt op het Gasthuisplein. Die is vanmorgen om tien uur begonnen en duurt nog tot vanmiddag vier uur. Dus als u nog even wil snuisteren, u bent van harte welkom op het Gasthuisplein. Waar u ook welkom bent, is het natuurlijk in het Zandvoortsmuseum... want de Historic Grand Prix vorige week ligt al achter ons... Maar de expositie is nog tot 4 oktober in het Zandvoortsmuseum te volgen... onder het motto van Bira tot Lauda. En dat staat natuurlijk in het teken van de 22 winnaars... die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Dat allemaal, de historic Grand Prix-tentoonstelling... in het Zandvoortsmuseum aan de swalue nummertje 1. Wat u ook kan doen is even naar het VVV gaan... en daar een zandsculpturen-routekaart te halen... want het EK Zandsculpturen ligt al achter ons... maar de zandsculpturen staan nog steeds in het centrum van Zandvoort... En ze zijn te bezichtigen via een zandsculptuur en een route, zodat u dat niets hoeft te missen. Wat u ook kan doen is nog, is gaan naar, eh, uh, Nautique, want daar is vandaag het Nautique Nazomerfestival. Dat is om twee uur begonnen en dat duurt vanavond tot elf uur. En dan hebben we natuurlijk ook Club Nautique aan de boulevard Bernard. En, eh, uh, dit is vanaf twee uur treden diverse bands op, waaronder onze eigen zandvoertse band van Kessel. En die spelen allemaal live op. Het festival vindt plaats op het lounge terras. En de grote zaal en de toegang luisteraars is gratis. Dat allemaal tot 11 uur vanavond in Club Nautique nummer 23. Maken we een sprong naar volgende week vrijdag. Want dan barst het racegeweld weer los in Zandvoort. En wel een driedaags racegeweld onder de naam de Zandvoorts Masters. Op 18, 19 en 20 september zal voor de 25e maal... het populaire Masters Weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde... Eh, invitatiereis voor de beste Formule 3 coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Masters of Formula 3. Voor het gehele programma verwijzen wij u naar de website... van het circuitpark Zandvoort. En dat is www.circuit-zandvoort.nl wwwcircuit En echt autorace liefhebbers, u mag het niet missen... En ik heb een goed bericht voor u, want u kunt gratis naar het Zandvoort Masters Weekend. Want tijdens deze drie dagen dit geweldige evenement op het circuitpark Zandvoort, het ADAC Zandvoort Masters, en u kunt er gratis bij zijn. Onderdeel van dit weekend is de 25e editie van het Masters of Formula 3, de openingsklasse. En voor hoe u daar aan kan komen, kijk even op de website van het circuitpark Zandvoort. Bent u nou een verwoed koning Open Beach Tennis fan... dan bent u op 19 september van harte welkom... Uh, op het strand en wel bij Safari Club. Want beach tennis is een zeer snel groeiende en laagdrempelige sport... waarbij men ook zonder veel balervaring snel leuke rallies krijgt. Het wordt in teams van twee personen gespeeld... op de beachvolleybalveldformaat maar met een net op ter hoogte van 1,70 meter. 70. Dat allemaal op 19 september bij Safari Club. Meer informatie over, in de, over dit evenement kunt u terugvinden op www.beachtennis.nu www.beachtennis.nu En dan gaan we feest vieren tijdens het grote Zandvoort Masters Race Weekend... op de zaterdagavond vanaf 8 uur tot half eens nachts... en het geweldige muziekfestival en het vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein. Op zaterdag 19 september organiseert muziekfestival Zandvoort... voor de derde keer een oktoberfest. En nu niet meteen roepen oktoberfest in september. Ja, het traditionele Münchner Oktoberfest... begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. En uh, natuurlijk, uh, ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... met daarnaast alles wat met een oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwoest en pretzel... En niet in de laatste plaats Diendl und Lederhosen. Ja, ja, Echt ja, ja, ja. een evenement wat u niet mag missen. Dat allemaal op 19 september vanaf 8 uur tot half 1 s'nachts. Het Oktoberfest op het Raadhuisplein. En ook aan de klassieke liefhebbers wordt gedacht... en wel op 20 september uh, om, 10, om 3 uur s middags... is het weer tijd voor dus een concert in de serie van de Classic Concerts. En wel het Prinses Christina Concours... En dat vindt allemaal plaats in een protestantse kerk aan de Poststraat nummertje 1. De entree bedraagt 5 euro. Meer informatie over dit prachtige klassieke concert en ook over alle andere klassieke concerten van de Classic Concerts kunt u terugvinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl. Tot zover. Bo -jank, jank, bo -jank, jank, bo -jank.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 Every chance in honky tonks For my drinks and tips But most of the time I Spend behind these counting pots You see sunlight, I drink so bad Then he shook his head Van uh, Eros Ramos zat hij even onderbreken voor een nieuwsflash. Ja, breaking news live vanaf de Kennedy Golf en Country Club. David, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Hi. vertel. Ja, ik was op de... Kijk wat op hole zit. Dit is uh, de... Het de, is de 12. Uh, ja, de 12 is het. En uh, uh, ik heb... Ik denk dat het Sleterie was, die sloeg zijn bal af. En het kwam uh, links in de borst terecht. Gelukkig stond er een referee onder. Die werd bijna geraakt. Maar, uh, <lacht> uh, dat noemen ze een, met een duur woord een outside agency. Daar kan je niks aan doen. En uh, mocht hij hem geraakt hebben en die bal komt gewoon weer op de fairway... kan je gewoon rustig verder spelen. Maar dat is niet gebeurd. <lacht> nee, dat was misschien beter geweest. <lacht> maar uh, uh, in dit geval uh, was het heel erg zoeken naar de baan. Uh, naar de bal. Uh, uh, het publiek die vond hem uiteindelijk, uh, hij lag heel erg verstopt onder, een, uh, onder het dak ver weg. En uh, ja, het was uh, overduidelijk een niet speelbare bal. Uh, dus hij mocht hem, uh, hij mocht, ik denk dat hij een strafslag heeft genomen met uh, een, wat naar achteren, twee stoplinkers naar achteren is uh, gegaan. Ja. Uh, hierbij uh, kwam hij in een uh, konijnenhol terecht. Uh, oh, die heb je daar genoeg. Ja, die, da, da, da, daar stikt het ervan. <lacht> uh, dus toen mocht hij uh, nog een stoklengte uh, weg. Ja, maar daar kreeg hij geen straf voor. Hè? Dat is een uh, namens nee. strafslag nee. omdat de bal onspeelbaar lag. Toen kwam hij in een ja. konijnenhol. Nou, dat is een, dat, is een, dat, is, dat is een local rule: dat als hij daarin ligt, mag je hem zonder straf mag je hem weer opnieuw uh, droppen. Wij krijgen, ja. ja. ja. Nou, dat, dat, dat droppende deed hij tot vier keer. En elke keer kwam hij weer in een, uh, net tot drie keer. En uh, toen kwam hij, elke keer kwam hij weer in een konijnenholke richt. Dus toen mocht hij nog een, st een stokplank nemen. Nou, uiteindelijk, uh, Albert Jan, die hebt de foto gezien. Ja, ja. Het scheelt echt, het scheelde ongeveer tien meter wat hij heeft gestoken. <lacht> <lacht> dat is niet normaal. En, uh, nou, uiteindelijk had hij wel een mooi schot uh, richting de, richting de green. Dus, uh, dus uh, hij, had, uh, hij heeft zich er mooi, uh, mooi uitge... Uitgespeeld. Ja. Maar ja, maar wat leren we dan? Als je de, de regels goed toepast op uh, uh, de golfregels goed toepast, dan kan je er zelfs baat bij hebben. Want hij is met een relatief. Ja, exact, ja. Met ja. Een relatief lichte straf, uh, kon hij zijn weg weer vervolgen. Ja. Want wat wij doen, wij gaan drie keer hakken in het gras en dan hebben we dus al uh, zijn we weer drie slagen verder en de bal ligt nog ja. geen meter verder. Nee, precies, precies. <laughs> dus uh, ja, nee, nee, hij heeft het uh, helemaal, uh, helemaal goed gedaan. Uh, Helemaal uh, top, ja. en het publiek vond het ook fantastisch, natuurlijk, maar we stonden er met z'n allen op. Wat weet trouwens? Uh, uh. Een, een, de, een beetje tegenvalt, de Spanjaard uh, Cabrero Beo, die gisteren nog meedraaide in de top, die st staat vandaag op plus 1. En die is gezakt naar de gedeelde zevende plaats met min 15. Maar onze Belg, ja. doet de, onze Belg doet het goed, hè? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik was er nog mee onderweg. Want uh, het <Credits> is een beetje rende beetje hier. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, uh, ik, ik was net weer op de hol uh, uh, ja, waar, die, waar die speelde. Maar ja, toen uh, ik dacht ik bel eerst ik... Ja, heel goed. Ik kan je mededelen dat uh, Thomas Pieters, want daar hebben we het over... momenteel op min 19 staat... en op één ja, slag, uh, slag gevolgd wordt door de Spanjaard Eduardo de La Riva op min 18... en Lee Sletterly uit Engeland ook op min 18. Dus ja, uh, uh, hoop jij ook een play-off... Ja, natuurlijk, ja, dat is het allermooiste. Ik hoop echt dat, het, uh, uh, ja, dat is ook het mooiste voor het toernooi natuurlijk. Ja. Um, ja, het, het zit er wel een beetje in natuurlijk. Als er één uh, uh, uh, speler gevolgd wordt door twee andere spelers. Dus, uh, en het, zit al, het hangt allemaal van de laatste twee slides af. Ja. Dus uh, het wordt, uh, spa wordt spannend op het laatste, uh, laatste moment van de dag. Oké. Okay. David, bedankt voor deze update. De spanning zit in, in de staart. En we komen ongetwijfeld later in het programma weer bij je terug voor een live verslag. Tot zover. Hartelijk dank. Oké. Okay. Jo. And for us to recite right. every beautiful melody of devotion. Every, every night, night this potion, might uh, this ocean might uh, carry me uh, in the wave of emotion to ask you to marry me. In every word, every second, and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them. Every chord is a poem Telling the Lord how grateful I am Cause I know him The harmonies possess A sensation similar to your caress If you asking and I'm telling you it's yes. Yes, yes Stand in love, take my hand in love God bless Right, right, right. Bless. I want to give you some good delivery uh, mm. oh, Turn your light down, low. Right, right The window curtains. Right, right now. Mm -hmm. And let your love come tumbling in. Right, right now. Into mm -hmm. our lives oh, again. Oh. Said, right, right now. Yeah. We naderen alweer de klok van vier uur, maar er wordt ook nog gevoetbald... en uh, vandaag uh, een drietal wedstrijden, tenminste uh, één is al verspeeld... en twee wedstrijden waar ik het uur de tussenstanden van kan mededelen. Nogmaals, om half één begon de uh, El Klassico der Lage Landen... FC Groningen ontving FC Heerenveen... een eclatante overwinning voor FC Groningen, 3 tegen 1. Dat is even duidelijk rechtgezet. Om half drie zijn de wedstrijden, uh, zijn, is de wedstrijd Feyenoord tegen Willem 2 begonnen waar nog steeds een brilstand op het scorebord staat 0 tegen 0. En ook een andere tussenstand, Aro Den Haag ontvangt Heracles Almelo... en daar is het 0 tegen 1. Heracles Almelo staat dus voor met 1 tegen 0 tegen Den Haag. En om kwart voor vijf krijgt u nog de klapper van de dag. FC Utrecht ontvangt thuis Vitesse. Tussen standje, Veyenoord ontving thuis eh, ontvangt thuis Willem 2. Dat is zojuist.